Het Nieuwe Testament willen we vanmorgen preken, maar we zullen ook zien dat dat heel lastig is, omdat heel veel dingen die in het Nieuwe Testament worden aangedragen, dat zijn thema's die in de Torah ook onderwezen worden. En als we het wonder van de Torah niet zien, dan kunnen we ook nooit begrijpen waar het Nieuwe Testament over gaat. Dus als we over het Nieuwe Testament spreken, zullen we ook terug moeten naar de Torah om te zien... De wonderen van de Torah, waar we vanmorgen over gezongen hebben. En dan gaan we terug naar het Nieuwe Testament, om te kijken wat dat dan daaraan toevoegt. Nou, dat gaan we vanmorgen ook doen. En dat doen we met uh, het thema vriendschap. Dat zijn uh, David en Jonathan, die uh, hand in hand door de velden lopen. Als dat vandaag gebeurt, <lacht> dan uh, wordt er geroepen, hoo! Hoe! <lacht> Dat is uh, in onze cultuur niet meer zo ge uh, gebruikelijk, dat er men, uh, mannen zo bevriend zijn dat ze gewoon veilig met elkaar hand in hand over straat kunnen gaan. In het Midden-Oosten is dat nog wel zo trouwens. Maar uh, in Bijbelse tijden was dat ook zo. Goed, vriendschap. We beginnen, zoals ik zeg, in het uh, Nieuwe Testament. Maar... Uh, ja, het, het woord Nieuw Testament klopt natuurlijk al niet. Hè? Dat, dat, uh, het Nieuw Testament zijn de apostolische geschriften, vandaar A.G. Want uh, het Nieuw Testament is gewoon een verlengstuk van de Tanach. Je hebt de Torah, de profeten, de geschriften en de apostelen. Zo moet je dat eigenlijk uh, een beetje zien. Johannes 15, vanaf vers 9 tot en met vers 17. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn liefde geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven. Want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb... Bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Als je dat oppervlakkig leest, eigenlijk, dan kom je ongeveer tot het volgende. Dan kun je het samenvatten met vers. Uh, 12, 14 en 16. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Vers 14. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. De liefde dus. En vers 16. Ik heb u ertoe bestemd dat u zo heen gaan en vrucht dragen. Nou, dat is eigenlijk een oppervlakkige zin wat we hier lezen. Jezus zegt, nou, God heeft allemaal geboden gehad en nu komen we met het gebod van de liefde. En als je daarbij blijft, dan ben je mijn vriend en dan noem ik je mijn vrienden en dan kunnen jullie vrucht dragen. Oké. Okay. Maar zoals jullie weten, de Bijbel houdt niet zo van de oppervlakte. De Bijbel nodigt ons eigenlijk uit om dieper te gaan op zoek naar de wonderen van Gods Torah. Dus uh, dit is uh, zeg maar de, de oppervlakkige lezing. Het gebod van de liefde is de nieuwe wet. Je hoeft alleen maar liefde te doen. Je draagt vrucht als je in zijn liefde blijft. Maar laten we dat nou eens wat verder gaan brengen. Nou, waarom zou Yeshua dit gezegd hebben? En ik denk dat er een sleutel is in vers 15. En vanuit vers 15 gaan we kijken waarom Yeshua dit op dit moment zegt. In de context. En dan gaan we terug naar de Torah om te zien um, wat daar over vriendschap gezegd wordt. Nou, vers 15. Ik noem u niet meer slaven... Want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Nou, wat is er gebeurd? Vrienden zijn geen slaven, zegt Yeshua, maar gelijken. Want vrienden die, die, die staan op gelijke voet met elkaar. Dat is wat de vriendschap maakt, dat je samen... Over de, in het leven staat en samen over de dingen nadenkt en, en bespreekt dat je daar ja samen eigenlijk, zoals David en Jonathan het oude koningshuis en het nieuwe koningshuis, samen in vriendschap daarin staat als gelijken. en da daarmee zegt Yeshua wat anders dan wat hij eerder gezegd had in Lukas 17 vers 10, dat hebben we pas in de uh, parasha gelezen zo moet ook u wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onder de slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. En daar zegt Jezus hier nu van, we tillen het op een hoger plan. Ik heb jullie vrienden genoemd. En vrienden, die zullen in de, in de schoenen van hun vriend gaan staan, van de ander. Want als vriend, dan, dan leef je zo mee met je, met je vriend, dat je ja, in zijn schoenen gaat staan en meedenkt vanuit zijn positie en wederzijds de ander. En Yeshua heeft dat gedaan. Twee hoofd, hoofdstukken hiervoor. In Johannes 13, daar vinden we de voetwassing. Waar Yeshua dus zegt, als, als rabbi... Van, doe jullie schoenen eruit. ik ga ervoor zorgen dat jullie de dagelijkse verzorging krijgen, zodat we de maaltijd kunnen beginnen. En de leerlingen die helemaal uh, protesteren van, dit kan toch niet? Ja, maar Yeshua wilde nu juist op gelijke voet met hen komen te staan. Dus hij zegt, ik wil ook in jullie schoenen staan. Ik wil ook dienen, ik wil zoals jullie dienen en er vindt hier een uitwisseling plaats. Nou, en dan vinden we deze teksten, dat zijn uh, vers 14 tot en met 18 of zo. U noemt mij meester en heer, terecht, want dat ben ik. Als ik dan jullie voeten was, moeten jullie dat ook bij elkaar doen. Want ik deed dit als voorbeeld. Voorwaar, voorwaar, een slaaf is niet meer dan zijn heer, en een gezant... Niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Hier spreekt hij eigenlijk nog een beetje in raadselen. En dat heeft een reden, want Judas zat er nog bij. En hij wist dat, dat hij ja, zich zou terugtrekken om, om iets te gaan doen waardoor hij geen vriend van hem was. Dus hij kon nog niet openlijk spreken over de vriendschap. Dat komt dus twee hoofdstukken verder, als Judas weg is. Dan zegt hij openlijk, ik heb jullie vrienden genoemd. Hier is het een voorbeeld waarin een les zit. Want ik deed dit als voorbeeld. Nou, ik heb een paar woorden in het wit uh, weergegeven. Meester, voorbeeld, gezant. Nou, dat, wat we hier over het voorbeeld horen. Yeshua doet dit niet voor niks als voorbeeld. Hij heeft vaak gelijkenissen gegeven en hij heeft voorbeelden gegeven als een manier van onderwijzen. Nou, en dat woord voor meester, dat vinden we daar in het Grieks. Daar staat die kalos, een onderwijzer, een teacher. In het Nieuw Testament, one who teaches concerning the things of God and the duties of men. Oké, okay, dat is een rabbi, oké? Okay? <laughs> Dat is niet zo moeilijk. Een rabbi onderwijst over de dingen die God geeft en onderwijst. En wat dat betekent voor zijn leerlingen om te doen. De verplichtingen die daarbij horen. Halacha eigenlijk. Dus telkens wanneer er in het Nieuwe Testament over een meester gesproken wordt, dan gaat het gewoon over de rabbi. One who is fitted to teach. En dan staat er zelfs of the Jewish religion. Hence the word. De Hebrew word raaf, daar staat raaf. Is bedoeld in het Griekse, die di kalos. Zie je dat? Het Hebreeuwse woord raaf, rabbi. Is bedoeld in het Grieks voor dit woord. Staat gewoon letterlijk in de lexicon. Goed. Dan, voorwaar of voor waar, een slaaf is niet meer dan zijn heer. En een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet. Dus als je de les van de rabbi hoort en het voorbeeld gezien hebt en het ook begrijpt, zalig ben je als je ze ook doet. Nou, dat staat er letterlijk, hebben heb het net ook hier gezien, en the duties of men. Goed, dat weten, daar staat ideetje zo hier in het Grieks. Um, Septuaginta, gebruik dat woord voor um, raa. Sometimes Haza, gaza en Yada. Nou, dat is de eerste betekenis. Uh, het zien. De nou, tweede betekenis, en dat is de betekenis die hier nu eigenlijk uh, gebruikt wordt. Dan wordt het in de Sutta Beginta voornamelijk vertaald voor Yada. Nou, dat is het Hebreeuwse woord voor kennen, to know, weten, verstaan. Het, in het Hebreeuws is kennen niet zoiets van, ja, ik, ik heb er kennis van, maar het gaat het over doorgronden. Doorgronden. Ja, daar betekent doorgronden. Dus dan gaat het erom dat de rabbi een voorbeeld geeft: om zijn leerlingen, zijn Talmudim, op gelijke voet met hemzelf te krijgen, te brengen. Als vrienden, niet langer als slaven. En als ze het doorgronden waar het over gaat, dan moeten ze het ook gaan doen. Nou, dan wil ik nog een, een keer, uh, gaan we nog een keer de tekst lezen met die ontdekkingen erbij. U noemt mij Rabbi, terecht, want dat ben ik. Als ik dan jullie voeten was, moeten jullie dat ook bij elkaar doen, want ik gaf hiermee een les door jullie een ervaring te geven om op dezelfde wijze te onderwijzen aan anderen. Voorwaar, voorwaar, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een apostel, want gezant betekent gewoon apostel, in het Grieks staat het er ook. En Yeshua had de bedoeling om zijn leerlingen de wereld in te zenden. En een apostel niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze les doorgrondt, zalig bent u als u het in de praktijk doorgeeft. Dan kunnen we nog een, nog een stapje dieper gaan. Die laatste tekst, voorwaar, voorwaar, een slaaf is niet meer dan zijn heer. En jullie, mijn apostelen, zijn niet meer dan ik, de rabbi die jullie gezonden heeft. Als u deze les toch grond, zalig bent u als u het in de praktijk doorgeeft. Als je dan Johannes 15 vers 14 leest, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, vers 15, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Dus hij wil dat zijn leerlingen op gelijke voet met hem staan en in de wereld staan. Om als rabbies vrienden te zijn van de wereld, om hen daarin mee te kunnen nemen. In Matthäus vinden we hem heel mooi, heel letterlijk. Hè? Van, uh, ga nu uit en bekeer uh, onder de volkeren en uh, leer hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Maar hier in Johannes staat het er niet zo letterlijk. Maar moet je er een beetje naar zoeken. Maar dit is de apostolische opdracht die Yeshua geeft. Zijn missie, de zendingsmissie aan zijn leerlingen. Ik noem jullie vrienden en jullie moeten daar ook verder onderwijzen zodat het niet alleen jullie in het doorgronden, maar ook de wereld. En dan komen we in aanraking met... Ja, dan kan de wereld in aanraking komen met het evangelie. De goede, bo goede boodschap. Maar, wat zou vriend nou betekenen in het Hebreeuws? Want dit is mooi als we dit zo zien in het Nieuwe Testament, maar... Leert de Torah daar misschien ook wat over, wat het betekent om een vriend te zijn en... Want dan kunnen we misschien nog beter begrijpen wat Yeshua hier op het oog heeft. Samengevat uit het Nieuwe Testament, uit de apostolische geschriften. Jullie zijn mijn vrienden en moeten ook als mijn vrienden in de wereld staan door onderling vrienden te zijn. Akkoord? Is dat ongeveer wat we net gelezen hebben? Of heb ik nog wat gemist misschien? Dat kan. Nee. Oké. Okay. Nou, de profeet, voordat we naar de Torah gaan, vinden we dit plaatje natuurlijk in de profeet van David en Jonathan. Vriendschap in het, het Midden-Oosten is iets anders dan dat wij dat gewend zijn natuurlijk. Wij hebben eigenlijk niet zoveel vriendschap meer. Ik heb een keer een lezing gehoord van iemand en die zei... Hey, we hebben één ding verleerd en dat is dat we vrienden hebben. Vroeger werden in de Romeinse tijd, uh, waren de joden bekend geworden voordat het evangelie eigenlijk de wereld inging, door dit verhaal van David en Jonathan. Want de Romeinen en de Grieken die dachten, als, dit is zo mooi, die vriendschap. Van een koning, die, die, die, die, die, die gaat koning worden, maar die sluit een vriendschap met het oude koningshuis en dat is zo sterk, dat hij dat oude koningshuis ook blijft eren tot zijn dood. En Romeinen die, die, die vonden één ding belangrijker dan het huwelijk ongeveer. En dat was om goede vrienden te vinden. Want een vriend dat is, dat, dat is op een ander niveau. Als uh, mannen of als vrouwen onderling gewoon in vriendschap door de wereld gaat. En door het leven gaat. Dat is iets wat wij in het Westen ja, gelijk in verband brengen met homofilie en weet ik het allemaal. Goed. Torah over vrienden. Nou, wat we in Johannes 15 hebben gelezen voor het woordje vriend, staat in het Grieks het woordje filos. Nou, dan gaan we eens kijken wat de Septuaginta, het is altijd, dat doe ik vaker, dan kijk ik even in het Nieuwe Testament van waar wordt het woordje voor gebruikt in de Septuaginta. Dat is een Griekse vertaling van de tenach. En dan kun je altijd kijken van, hé, hey, wat is de Hebreeuwse achtergrond ervan? Voor het woordje philos, we kennen dat van Philadelphia misschien wel, broederliefde. Dat wordt in de Septuaginta gebruikt voor uh, rea. Er staat daar uh, twee puntjes naast elkaar en daar een streepje. Dus dat is de e en de a, rea. En soms voor uh, i gaaf of i heef staat daar. O heef bedoel ik. Uh, een vriend. Dat woordje rea, dat, als we dat eens in het Hebreeuws kijken, in het Hebreeuwse woordenboek, daar vinden we het. Een, een vriend. Hier staan de vertalingen allemaal een beetje op een rij. Vriend, gezel, uh, gezel, uh, andere persoon. Een intieme vriend. Oké? Okay? Nu, dat is uh, een beetje lastig zoeken, want in het Hebreeuws heb je nog een paar woorden voor vriend. En wel een mannelijke of een vrouwelijke, dus vriend of vriendin. Uh, en dat zijn deze woorden, reë. Of reë. Dat is een mannelijke vriend. En Rea, dat is een vrouwelijke vriend. En die kom je verschillende keren tegen. Maar niet in de Torah. Maar dit woord Rea komt wel in de Torah voor. Waaronder in de seder van deze week. Dat is, als jullie dat nog even lezen. Dat, dat, mijn commentaar gaat eigenlijk uit over het negende woord. Dat, uh, de zede die we lezen is een commentaar of een preek over het negende woord van de tien woorden. En het negende woord is dat in Israël geen vals getuigenis wordt afgelegd aan ieders naaste, staat daar. Nou, in het, het Hebreeuws staat daar Rea. Hier staat de Engelse tekst: Je zult geen vals getuigenis afleggen tegen je naaste. En dan staat dus in het Hebreeuws Rea. Hetzelfde woordje. Wat dus in Johannes 15 vriend betekent. In Israël geldt het dus zo dat je geen vals getuigenis tegen je vrienden aflegt. Maar het wordt een beetje algemeen vertaald met naasten. Omdat iedereen daar natuurlijk bij betrokken is. Iedereen in Israël is je naaste. Maar dat betekent dus wat meer dan alleen naaste. Dat betekent ook intieme vriend hebben we net gezien. In zekere zin kun je dus zeggen dat Israël bestaat uit vrienden. Goed, het woord rea heb ik al gezegd, Het komt wel in de Torah voor. En wel in Genesis 11. Daar komt het voor het eerst voor. Nu, zullen we eens kijken of de Torah ons zijn wonderen wil laten zien. Of God ons... ...door zijn geest de wonderen van zijn Torah wil openbaren. Vaak is het zo dat een woord uh, in de context waar het voor het eerst gebruikt wordt, zijn betekenis krijgt. En dat is hier ook zo. Het woord vriend komt voor het eerst voor in Genesis 11 en krijgt in deze context zijn betekenis. En in Genesis 11 vinden we eigenlijk twee verhalen. En die hebben alles met elkaar te maken, zullen we zien. Het torenbouw van Babel en het geslachtsregister... Van uh, Noach tot. Van Sem tot uh, Terach, de vader van Abraham. En het woord vriend komt voor in vers 3. In vers 6 en 7. En opnieuw in vers 18 en 21 in dat geslachtsregister: Als een naam. De torenbouw van de Babel zullen we even helemaal lezen. Heel de aarde had één taal. En eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinjar vonden. En daar gingen zij wonen. Ze zeiden allemaal tegen elkaar. En dat, dat voor elkaar staat hier het woord Rea: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen, en het asfalt diende hun tot leen. En zij ze zeiden, kom laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel rijkt. En laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde Jabé neer om de stad en de toren te zien die de mensen aan het bouwen waren. En Jabé zei, zie ze vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen, elkaar, en daar komt weer het woord rea, elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreiden ja, we hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de, de naam Babel, want daar ja, Yahweh de taal van heel de aarde. En vandaar ja Yahweh hen over heel de aarde. Dat is het verhaal van de torenbouw van Babel. En als je daar een beetje in verdiept, dan uh, is dit het eerste complot naar de zonvloed. Waarbij mensen zich verenigen om een eigen onafhankelijk doel te bereiken. Waarbij ze God niet nodig hebben. En... Uh, ze hebben een orde bedacht. Een orde om een torenbouw van Babel te maken. We zullen zelf wel eens in de hemel gaan zitten. En dat kom je natuurlijk veel tegen bij andere... ...ordes, zoals... Uh, uh, ...van Tempelies... ...tot... Uh, ...rozenkruises... ...illuminaten, vrijmetselaars, jezuïten. Om dat soort orden. Ik weet niet wie zich er wel eens een beetje in verdiept heeft. Moet je niet te veel doen. Maar hier begon dat. Een orde... Die alle mensen verenigde om een gezamenlijk doel van onafhankelijkheid te bereiken. En God die heeft eigenlijk zoiets van, ik moet er wat aan doen, want anders gaat het mis. Vers 3. En alle volken, we hebben gezien dat daar het woord rea staat, dus het gaat hier over vriendschap. Intieme vriendschap. En alle volken verbonden zich in intieme vriendschap. En gingen klei bakken. Klei. Dat is grond, daar was de mens uit geschapen. Adama. Het woord wat hier gebruikt wordt, is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor de mens als hij geschapen wordt. En het, het, het idee is natuurlijk dat ze van de schepping nemen van wat God geschapen heeft, de aarde. En dat ze dat eigenlijk niet meer natuurlijk gebruiken, maar het in het vuur gooien om het hard en stabiel te maken. Steen te maken. Gebakken steen. Net wat ze in, in Egypte deden, het volk Israël. Ze bakten stenen om steden te bouwen. Voor het grote systeem van de heersende macht. Het idee wat hierachter zit, is dat er uit de schepping genomen wordt van de aardbodem. Om daar stenen van te maken. En pek werd gebruikt als cement. En op vers 6: God spreekt. Als hij is afgedaald uit de hemel. In vers 5, toen daalde Yahweh ja neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En dan zegt hij, een wonderlijke uitspraak. Als volk met één taal konden zij dit doen. Nu zal voor hen niets meer onmogelijk zijn. Zie je wat vriendschap doet? Als vrienden spreek je één taal. Dat is wat je als, vriend, als vrienden ook verbindt. Je spreekt één taal. Je begrijpt elkaar. Wanneer je soms woorden gebruikt, dan kan dat in jouw relatie een hele bijzondere betekenis krijgen. En dan hoef je als vriend maar te zeggen, dat ene woord, en de ander begrijpt precies wat je bedoelt. En zo ontwikkel je, als in, in, je in je relatie, in je vriendschapsband, een taal met elkaar. En wanneer je die ene taal verstaat en spreekt met elkaar dan is niets voor jou onmogelijk. Zien we nu wat Yeshua bedoelde in Johannes 15 toen hij zei en al wat je mijn vader vraagt in mijn naam zal gebeuren maar ook het negatieve. En daarom begint het er eigenlijk met de risico's van vriendschap in beeld te brengen. En dat is ook wat al die ordes doen. Tempeliers tot en met uh, Jezuwieten en vrijmetselaars uh, en Illuminaten. Vrij die, die, die, die scheppen een taal. Een gezamenlijke, gemeenschappelijke taal. En dan ga je door, door verschillende graden, leg je beloften af. En dan bouw je aan die ene taal. En iedereen spreekt dezelfde taal. En dan kunnen ze wat bereiken. Snap je? Je schept... Een taal. En dat kan dus heel negatief ingezet worden, heel verkeerd ingezet worden tegen Gods schepping. Maar ook voor God. En dat is waar Yeshua het natuurlijk over heeft. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Kom, staat er dan in vers 7, laten wij neerdalen. Dat is bijzonder. En daar hun taal verwarren. In vers 5 hadden we gezien: Was God al neergedaald uit de hemel? Toen daalde Jawe neer. Dus hij was al uit de hemel neergedaald. En nu zegt hij: Kom, laten wij neerdalen. Wie is erbij gekomen? Engelen? Yeshua? Die was er nog niet, maar God had natuurlijk wel van begin af aan een plan gehad. Dus in het plan was hij wel, maar. Laten we aan de tekst, laten we bij de tekst blijven. Wie is hier toegevoegd? In Genesis 11 kunnen we hier iemand vinden waar tegen God spreekt als hij is neergedaald uit de hemel okay. en laten wij neerdalen en daar hun taal verwarren. God wil op de plaats van het onheil wil hij gaan ingrijpen. Dan zullen zij niet meer begrijpen wat elke man in zijn eigen taal tegen zijn vriend zegt bepaalde vriendschappen worden dus door God ontbonden. Vers 18 tot 20. En Pelleg was 30 jaar oud toen zijn zoon Reu geboren werd. Wat was het woord voor vriend ook alweer? Rea. Rea. Wie is Reu? Ja, daarna leefde hij... Pelleg nog 209 jaar en kreeg veel kinderen. En Reu was 32 jaar oud toen zijn zoon Siruk werd geboren. En hij leefde nog 207 jaar en kreeg veel kinderen. Uh, 30 plus 209 is hetzelfde als 32 plus 207. Ze werden dus even oud. Pelleg en Reu. Maar uh, om te weten wie Reu is, moeten we weer een stapje terug. Dat is, gebeurt in het Hebreeuws altijd. Hè? Dan zit je in een kern, en moet je steeds de voor en de na om te zoeken waar het over gaat. De, in de Genesis 10, daar vinden we de opzomming van de 70 volkeren. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach, Sem, Gam en Javed. Bij, bij hen werden na de vloed zonen geboren. En, en dan komen al de zonen van Sem, Gam en Javed. ieder volgens zijn orde. In vers 21. Ook bij Sem. Zijn zonen geboren en hij is de voorvader van alle zonen van Heber staat hier. Dat is bijzonder, want dat is een achter, achter, achterkleinkind of zo van Sem. En Heber wordt dus de Sem wordt dus de vader genoemd van alle zonen van Heber. Waarom is dat? En Sem was de broer van Javed, de oudste, oké. Okay. Nou, Sem zonen waren enzovoort, enzovoort. En dan vers 25 gaat het over die Heber. Bij Heber werden twee zonen geboren. De naam van de eerste was Pelleg. Daar hebben we hem. Omdat in zijn nagen de aarde verdeeld is. Dat is de enige geschiedenis die we vinden in Genesis 10. Als de hele opzomming van de volkeren gegeven wordt, wordt dit ene kleine detail verteld van de verdeling van de aarde. En de naam van zijn broer was Joktan. En vervolgens lezen we niets meer over Pelleg, of zijn zonen. Rehu was de zoon van Pelleg en wordt dus niet in Genesis 10 genoemd. Rehu wordt niet gerekend onder de volkeren. Waarom niet? Omdat de aarde gedeeld was... Nou, waarin werd de aarde verdeeld of gedeeld? Dat lezen we in, in hoofdstuk 11. Heel de aarde was één taal en één van woorden. Alle volkeren hadden zich verbonden om die torenbouw van Babel te doen. Behalve één. Kleine familie. En daar wordt Sem al aan verbonden, die, die, die Heber. En zijn zonen. Daar is Sem de vader van Heber en Peleg en Reu scheiden zich af van die torenbouw van Babel. Zie je, zo wordt de aarde gedeeld. En de eerste die geboren wordt als de aarde verdeeld wordt in de dagen van Peleg wordt Reu genoemd. In het hoofdstuk wat over de vriendschap onderwijst in de Torah. Zij konden niet meedoen met die torenbouw. Ze konden niet meegaan in een vriendschap die tegen God gekeerd was. En ze scheidden zich af. En Heber, dat is de, de stam, en ver in het Hebreeuws, voor Hebreeus. Dus vandaar dat Hebreeus de taal is van voor de bouw van de toren van Babel. Het is de taal die dus in deze familie bewaard wordt, omdat God hier geen verwarring gebracht heeft. Waarom zou hij verwarring brengen bij zijn vrienden? Dat zijn dus de versen die we net gelezen hebben, 21, 25, 26 uit Genesis 10. Rehu wordt niet gerekend onder de volken, omdat hij is afgescheiden met zijn vader en grootvader. Om de taal ook te bewaren van voor de verwarring. Het Hebreeuws. Reu. Ik, ik heb nog even uit het woordenboek erbij gehaald. Hier staat het. In the sense of, het is een uh, woord rei. In de betekenis van vriend. Rea. Reu. Nou, dat wordt dus een waaf. Je vindt dezelfde letters re en de ayin, Reesje en ayin, En er komt een waaf bij. Dat vinden we ook bijvoorbeeld in Elohim. Als het over God gaat. En onze God. Elohenu komt er ook de waaf bij. Het is dus alsof God hier zegt, dit is onze vriend. <lacht> onze vriend. Gods vrienden laten zich niet rekenen onder de volkeren, maar vormen zelf een volk. Ze hebben één vader, Eber, vader van de Bredeelse taal en herkennen elkaar in die taal. En dan gaat het niet letterlijk om het Hebreeuws, want ook als we Hebreeuws spreken, er zijn verschillende synagogen en je hebt de Samaritaan, die spreken ook Hebreeuws. En Aramees, dat is ook heel erg verwant aan het Hebreeuws. Dus er zijn een paar talen die daaruit ontstaan zijn, in letterlijke zin. Maar het gaat hier natuurlijk om een laagje dieper. De Hebreeuwse denkwereld, de denkwereld van de Torah, die God aan Mozes heeft geopenbaard aan zijn volk Israël. Bij de sinie. Waar hij zijn verbond gegeven heeft. En zijn geboden, zijn inzettingen. Om daarna te leven. Als we dan teruggaan naar Johannes 15. Vers 9 en 10. Dan wordt daarna verwezen. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, dan zult u in mijn liefde blijven. Nou, wat zijn zijn geboden dan? Is dat alleen liefde? Nee, hij zegt het erbij. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. Wij, als wij in deze bediening willen komen staan van, van het evangelie... Dus als het ware in de apostolische lijn gaan staan door te zeggen wij willen ons ook dat evangelie uitdragen. Dan moeten wij vriend worden met Yeshua en dat betekent dat we ook in zijn schoenen moeten gaan staan. En Yeshua was een joodse rabbi die in het verbond leefde, in het Zinni verbond met zijn vader. En dat was een Hebreeuws verbond. Het waren de Hebraeën die uit Egypte gehaald waren. Hebreeën betekent letterlijk overgestokene. Want er wordt er dus avar, wat oversteken betekent. Overgestoken uit het leven van de wereld en de plannen die daar gesmeed worden, de vriendschappen die daar gesmeed worden, naar het leven met God in een volk dat in zijn verbond wandelt. En we kunnen alleen zijn taal, die taal herstellen als we doen wat Yeshua deed. Zoals hij de geboden van zijn vader in acht genomen heeft en in zijn liefde blijft. En dan lezen we nog één tekst uit Johannes 17 over dat ons, dat wij. Yeshua is hier op het meest intieme moment van heel zijn bediening op aarde. Hij had zijn leerlingen uitgekozen die met hem meegegaan waren door de steden van Israël. Ze hadden heel veel dingen meegemaakt, genezingen gezien... Ze hadden wonderen gezien. Ze hadden uh, oordelen gezien over de olijfboom die geen vruchten droeg enzovoort. Wonderen en tekenen. Ze hadden van alles meegemaakt. Maar hier op deze kamer waar de zede gevierd wordt. Daar heeft de hen deze openbaring gegeven. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Omdat wij één taal spreken. Dat kon hij alleen zeggen omdat ze al een tijd met elkaar optrokken. En dat ze inderdaad... Eén taal hadden leren te spreken. Maar nu zegt hij, nu hoeven jullie mij niet langer te dienen. Maar zijn we als vrienden aan elkaar verbonden. Omdat we werkelijk in die ene taal spreken. Zoals David en Jonathan. Als Judas er niet meer bij is. En in diezelfde kamer spreekt Yeshua een gebed uit. Vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen aan mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend en doorgrond alle openbaringen die ik hen gegeven heb, die van u vandaan komen. Dat alles wat u mij gegeven hebt, komt bij u vandaan. En dan gaat het zo door en dan bidt hij over de missie die ze krijgen in de wereld. Vers 17, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Daar is de taal van de vriendschap. De Torah en de profeten. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in die waarheid, in die taal, in die vriendschap en ik bid niet alleen voor deze maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven dat ze alle één zullen zijn zoals u vader in mij en ik in u dat ook zij in ons één zullen zijn opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt en zo wordt het ons uitgebreid dat ons en wij zullen afdalen dat gaat er over die vriendschap vindt God toch mensen vrienden die in zijn taal met hem spreken. Die in zijn schoenen willen staan. Die zijn openbaringen begrijpen. Wij worden er door Yeshua en verbonden in die eenheid. En dan worden we op een hoger plan getild. Dan zijn we niet meer slaven van een wet. Dan zijn we gelijken van elkaar en van God. En je moet dan niet denken dat we uh, in één keer boven alle mensen komen te staan. Um, we hebben pas gesproken over het verschil tussen uh, de Kahal en de Eda. En u kunt het nalezen in de parasha van uh, twee weken terug of zo uh, over de excommunicatie. Van, uh, de Eda is heel de verzamelde gemeente van Israël. Daar kun je ook alle kerken en synagogen onder verstaan. Ze zijn allemaal Eda. Een getuigende gemeenschap. We getuigen allemaal van Gods woord, maar we hebben niet allemaal de priestelijke plek gevonden... waar we werkelijk met God kunnen spreken op vriendschappelijk niveau. In de tent van ontmoeting. En we hebben ook niet allemaal dezelfde taal inderdaad. Maar we moeten niet, als we, als we daar dichter toe naderen, anderen gaan veroordelen. Want dat, daar ben je niet voor geheiligd. Dan ben je ook eda en dan kom je ook niet verder in feite... Nog iets, nog één detail. Dit heb ik tegen jullie gesproken, zodat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. Johannes 15, vers 11. In de Septuaginta wordt het gebruikt voor Simga en Sason. Dat zijn twee woorden voor vreugde en blijdschap in het Hebreeuws. Welke blijdschap? Nou, er is één vers in de Torah, of in de, de Tanakh, daar die beide woorden voorkomen. Simcha en Sasson. En dat is dit vers. Als Haman ontmaskerd is en de Joden zichzelf hebben kunnen verdedigen, In elke provincie, in elke stad, waar het gebod van de koning werd geproclameerd, werden de Joden vervuld met grote vreugde, Simcha en blijdschap, Sasson. Een feest en een heilzame dag. En vele mensen, en dit is het wonderlijke, uit dat land werden Joden op die dag. Zie je dat hier de taal gevonden wordt? En dat er een, een, een plek gevonden wordt om elkaar te ontmoeten. Om vrienden te worden. In het Hebreeuws. Ja, Messiaanse gemeentes. Ja, die, die, die feest vieren... Ongekend. Ja, en dat, en dat, dat, dat zegt Yeshua in Johannes uh, 15, vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Hoe kan dat zonder feesten en blijdschap en vreugde? Dat is, en wij als Messiaanse gemeente vieren feesten opnieuw uit de Torah. Omdat Yeshua dat ook deed. We komen langzamerhand op vriendschappelijke voeten staan met hem. Of tenminste, dat willen we. En dat zien we ook bij David en Jonathan. En David was de beloofde koning. En uh, Yeshua is de beloofde zoon van David. Niets is onmogelijk voor vrienden. Jullie zijn uitverkoren. Bestemd om in de wereld edele vlucht te dragen. Als vrienden van God en elkaar. Verenigd in die ene taal. Het Hebreeuws. En blijdschap. Feesten. De feesten van Yahweh. Op dat wat u ook maar van de Vader vraagt. In mijn... Naam, Hij u dat geeft. Want niets is onmogelijk voor wie vrienden wordt en elkaars taal verstaat. Amen.